Slam FM, phonefuck. Phone fuck. En dus tijd voor een gloedje nieuwe reeks Slam FM phonefucks. Elke dag om tien over half wacht, nemen we weer iemand in de zijk voor je. En ja, de herfstvakantie is voorbij, het is langer donker buiten, het is koud. Veel mensen liggen met koorts op bed. Maar koudheid heerst enorm. Je zou er bijna depressief van worden deze tijd van het jaar. Gelukkig is daar nog onze vaste phonefuck-held en clown, clownje Kliko. Die mensen opvrolijk met zijn nieuwe baan, zijn nieuwe initiatief: De Blijlijn. Je zal erdoor gebeld worden, zeg. Goedemorgen, dag zonder zorgen. Dit is de Blijleen, dit is de Blijleen, dit is de Blijleen. Bent u zaggerenig? Lacht u heel weinig? Kloontje Gliko van de Blijleen maakt het weer geinig. Goedemorgen, u spreekt met de Blijleen? Spreek ik met Carolien? Ja. Ja, u bent opgegeven door iemand. Voor een verblijnd gesprek. Iemand die vindt dat u eigenlijk de laatste tijd iets te zaggerenig bent. Iets te... Eh, uh, negatief tegen het leven aankiekt. Heeft u iedereen die wie het gedaan zou kunnen hebben? Nee. Nee? Echt niet? Geen idee. Maar bent u de laatste tijd een beetje nislachtig, mevrouw Caroline? <laughs> heeft u zorg in het leven? Nou ja, iedereen kan zorgen in het leven, of niet? Ja, maar als zodra het op uw uh, leuke smoeltjes af te lezen, dan gaat het fout, hè? He? Zegt Glootje Kliko altijd van de Blijleen. Dat moeten we niet hebben, dat, dat iedereen ziet dat, dat, dat u zangerijner bent. Het is dus iemand opgevallen, u heeft echt geen idee wie, hè? Nee. Nee, nee, nee, maar wat is uw grootste zorg dan op dit moment? <lacht> Zit u krap bij kaas? Is uw relatie niet meer top? Laat u uw vrienden u in de steek? Stapelt de was zich maar op? Ja, alles zo een beetje. Alles een beetje, hè? <lacht> kan ik u opvrolijken? Want daar is de vleilij voor, hè? met klootje klikken, kan een liedje voor u zingen? Kan u een leuke mop vertellen dat u weer wat vrolijker deze dag gaat? Wat jij wil, kies je juist maar. Een le leuk liedje, wat vindt u een leuk liedje? Ja, ah, helemaal liedjes zijn leuk. Leuk vastbouwer misschien? Ja, is zo goed. Heb je even voor mij? Ja. Vind u dat leuk? Ja. Komt die? Even voor mij, voorbij? ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta de ja? Moet ik doorgaan? Ja? ja ta ta ta ta ta ta Ik heb Caroline nooit zo vrolijk gezien. En dat komt door de Blijlee. Ja-ta-ta-ta. Ta, ta. Leuk, hè? Ja. Ben u nou weer vrolijk? Ja. U bent opgegeven door de buurman. De buurman? Ja. Yeah. Welke buurman? Van, de na, van naast u, hè. De buurman, weet u wel. Die man die naast u woont? Van Klaas. Klaas, ja. Die heb u opgegeven, die vond u de laatste tijd nogal met een stoltzaag gereden. hier rondwaggelen. Oh. Nou, ik hoor u wordt er helemaal blij van weer, hè? Heeft de bleelee toch geholpen, mevrouw Carolien? Ja, dank je. Ja, goedemorgen. Dag zonder zorgen. Dit was de bleelee, dit was de bleelee, dit was de bleelee. Was u zachtgeredig? Lachte u heel weinig? Een kroontje klikkel van de bleelee maakte er heerlijk gedaan, verder. Nou, bedankt. Zijn jij ook, hè? Dag! Dag! Slam at M,